Straks uur, het Q-music News van Nu.nl. Goedemorgen, weer een treinongeluk in Spanje. Dit keer in de buurt van Barcelona. Zeker 37 mensen zijn daarbij gewond geraakt. De machinist van de trein is om het leven gekomen. Het ging mis toen de trein gisteravond op een ingestorte muur botste. Die muur is waarschijnlijk door de vele regen op het spoor gevallen. Het is het tweede treindrama in Spanje in korte tijd... na het grote ongeluk van afgelopen zondag. Daarbij vielen 42 doden. We boeken minder vakanties naar Groenland. Nederlanders mijden Groenland door de politieke spanningen met Amerika. Reisorganisaties zeggen dat. Ze zien het aantal boekingen tot wel 70 procent dalen. Volgens hen is het vooral een klap voor de mensen op Groenland. Die moeten het hebben van toerisme.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 Het weer nog van Weerplaatsen, vooral in het westen, nu kans op regen. Straks overal droog, af en toe wat zon, het wordt een graadje of zeven. Rustig nog op de weg, dat is lekker. Alleen op de A2 een korte vertraging richting Utrecht. Twee kilometer tussen Culemborg en even Everdingen met een minuut of vijf. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Op woensdag de 21 van januari. Je luistert naar show 1565, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Er is een antwoord in het kleine grote beerverhaal. Oh, die kwestie is uh, gisteren begonnen. Ja. Even een uh, situatie schetsen. Jij hebt een uh, klein kiepraampje op jouw toilet. En iedere keer als jij moet plassen, dan zie jij de kleine beer. Ja, dat steelpalletje. Niet als je achterom kijkt, maar gewoon zeg maar, het hemellichaam. Juist. En uh, altijd, ja, als en... jij gaat plassen, dan zie jij de kleine beer. Nou, en dat uh, had Sander ook tegen mij gezegd. Die zei altijd als ik omhoog kijk, door dat raampje... en het is helder, zie ik de kleine beer. Hoe kan dat nou? Ja. Ja. Want uh, dat beweegt toch. De hele helemaal beweegt toch. Nu hebben wij gisteren echt een heel ingewikkeld gesprek gehad... ook met luisteraars over hoe wij toch bewegen... ten opzichte van alle sterren om ons heen. Ja, helemaal kwamen we er niet uit. Maar uh, in elk geval werd ons wel verteld... nee, de polster staat voor het oog stil... Uh, en dan alle andere sterren, sterren draaien daar omheen. Optisch gezien, hè, voor het oog. Dus dat, dat moet wel degelijk bewegen. Ja. Die sterrenbeelden, die, die, die, die, die trekken over. Aha. Um, dus toen heb ik vannacht nog eens gekeken. Ik moest vannacht drie keer plassen. Ik ben gegaan toen ik naar bed ging om half negen. Oh, Rustig nachtje zeg. Ja, ik, ik had veel, toch veel water gedronken. Ah. Uh, bij het eten ook. Toen ben ik rond uh, één en rond drie nog een keer gaan plassen. Uh, bij de eerste keer heel kleine beer niet gezien. Uh -huh. uh, en de tweede en derde keer stond hij op een andere plek. Binnen het? het venster. Met andere woorden, uh, het klopt, het, de hemel op, zeg maar, en de sterren bewegen. En ik heb dat gewoon verkeerd opgeslagen in mijn hoofd. Maar ik heb toch een onvoldaan gevoel nu. Ja? Ja, want we, we horen nu gewoon wat jij hebt gezien. Vannacht. Ja. ja, maar dat is toch eigenlijk geen concreet antwoord op de vraag van hoe bewegen wij ten opzichte van de sterren? Ja. Oh nee, maar mijn ik vind een losse pols. Nee, kijk, mijn vraag was: hoe kan het nou dat, die, dat we hem elke keer door dat raampje zien? Want het raampje is klein. Het is niet alsof je uit een panoramisch venster kijkt. Nee. Want dan kun je zeggen, ja, ik zie hem elke keer... vanuit dat enorme panoramafenster, ja, nogal wie dus. Dan kun je de hele sterren zo zo'n beetje zien. Maar vanuit dat kleine, kleine badkameraampje vonden wij het nogal frappant... dat die kleine beer steeds op dezelfde plek stond. Yeah. Maar ik denk dat het dan toch zo is geweest... dat we of steeds op hetzelfde tijdstip moesten plassen... Yeah. of dat elke keer als je hem ziet, dat je brein denkt... Goh, staat hij er nou weer? Maar en elke het... keer dat je hem niet ziet, dat je, dat, gewoon, dat je er niet mee bezig bent. Dat je dan, weet ik veel, naar het wc-papier hebt gekeken. Maar ik heb het idee dat we nu kunnen concluderen dat de aarde draait. Oh nee, Want, ik, ik, denk... ik, ik, ik, ik, ik, ik Ja, ja. Ik vind het geen uitgebreid antwoord. Nee, ik denk dat we kunnen concluderen dat je brein gewoon opslaat wat hij wil opslaan. Als jij die kleine beer ziet, denk je, nou, daar staat hij weer. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar als je hem niet ziet, dan, ja. dan, sla je, dan ben je gewoon niet meer, dan, dan, dan maak je er geen actieve herinnering van. Vind, en George Lucas had een beter verhaal, zeg maar. Hoe is George Lucas? Regisseur van Star Wars? Oh. Oh, dit doet een beetje pijn. Hoe dan ook. Uh, oké, okay, we hebben nu dus antwoord gekregen. Dus uh, hij beweegt wel degelijk. Is Luke ook naar hem vernoemd? Van Luke's... Luke, I'm your father. Luke, Lucas. We gaan snel door. Twee sterren uit de 90s. Is dat Star Trek? Schauwars. Ray en Anita. Stop maar met praten, ik zet je wel even uit. Marije die zegt, ik vind dit nog steeds zo'n goed liedje. Ik hoor hem al bijna 30 jaar, maar als hij voorbij komt... gaat mijn energie door het dak. Dit is Tour Limited bij Q-Music. Y'all ready for this? Yeah, but a lost ones falling, one tear for the broken-hearted. Marshmallow, Jelly Roll, bij Key Music en uh, Holy Water, 12 over 6 op uh, je woensdagochtend. Het is een uh, vraag vanaf uh, de redactie. Die vraag wordt gesteld aan uh, Kiki, aan mijn vriendin. Wat is de vraag dan precies, uh, Kiki? Ja, dan uh, heb jij iets nieuws aan of uh, nou ja, een leuk kledingsetje aan? En dan vraagt ze altijd: komt dit uit jouw koker? Want we kunnen niet voorstellen dat het Mattie zijn eigen koker komt. <laughs> nou, blijkbaar niet. Het ah, ja. oh, is wel, uh, jij ja, hebt een hele kledingshift doorgemaakt sinds je met Kiki bent. En het staat je echt geweldig. Je hebt nu iets aan. Zat omschrijven. je had het ook een escape room aan. Vielen me meteen op. Het is superleuk! Ja. Het is een uh, Spencer, een Wollen Spencer. En hij is lekker, euh, lekker breed opgezet qua steek. Uh, en, en ja, ik vind het dus heel leuk. Maar die, ik weet dat, dat op het moment dat jij in de pashokje stond... heb je je nog afgevraagd wat niet te veel een grandpa-look was. Nou, dat klopt. En, en toen zat ik in de escape room. En toen kreeg ik om twee over zes een appje van de luisteraar... die zei, hé, hey, zit er een knutseljuf in de Q-escape room? <laughs> ja. Nee, nee dat, doe, dat is echt als gewoon iemand die ja. snapt dat dit, dat dit leuk is. En toen kreeg ik om tien over zeven... en wat leuk, een herder in ja. de queue escape room. Daar oh, nou <laughs> nou ja. moest ik even wat denken, omdat je ook je uks erbij aan had. Nee, je moet niet je uks erbij aandoen. doen. Maar okay. dit is heel leuk. Ah. Dit is onwijs leuk. Ik ja. heb wel ook uh, een foto van toen in de escape room naar Sander gestuurd... en die zei, hey wat leuk, Matty, heeft de grandpa-look... Ja, maar zie je, dus ik, ik, ja, waar moet ik me nou aan vasthouden? Nee, dat het onwijs leuk staat. Dank je wel. Dat het echt onwijs leuk staat. Ja, inderdaad, we kunnen zeggen, als ik wat leuks aan heb... dan is het uh, doorgaans uitgekozen door uh, Kiki... Voor iedereen die meekijkt via RTL 7, geniet van de beelden weer tot 10 uur deze ochtend. Deze ochtend horen we ook vanaf de redactie Karel. Ja, Karel die heeft, een, uh, die heeft twee prachtige kinderen, dat zijn inmiddels al tieners. Maar op het moment dat uh, zijn, uh, zijn zoon werd geboren, heeft hij iets gedaan waar zijn vrouw echt absoluut niet blij mee was. Mm -hmm. Hij had binnen drie dagen na de bevalling, en lieve mensen, dan ben je echt nog een beetje beurs overal, ook in het kopie. Had hij een cameraploeg van SBS over de vloer? Echt ongekend. Ja, SBS volgens mij Hart van Nederland had gevraagd... mogen we bij jou thuis komen filmen? Want Karel was precies op dezelfde dag vader geworden als zijn broer. En dat vonden ze zo leuk bij Hart van Nederland... dat ze dus met die hele cameraploeg in dat huis van Karel geweest zijn. Maar mag ik zeggen, kijk, uh, oké, okay, Karel zegt achteraf... dit was niet de perfecte timing, maar wellicht op dat moment zelf... dat je denkt, wauw, wat is het toch bijzonder. Ik word gelijktijdig met mijn broer vader. Je bent ook nog trots dat je vader bent geworden. En dan pieter een cameraploeg zich aan om dat te delen met heel Nederland... precies hetgene wat je op dat moment eigenlijk wil doen... het van de daken wil schreeuwen. Is het dan zo gek dat je ja zegt? Ja, nou ja, als je vrouw het echt niet wil, dan zeg je nee. Ja. Uh, en uh, zijn vrouw wow. had er geen zin in, die is ook bovengebleven. Ja, nee, dat klopt. Logischerwijs. Ja, maar ja. ik wil zeggen, ik vind Karel niet helemaal... Snap je, het gevoel is toch niet zo heel gek. Nee, klopt. Maar je zit er als vrouw vaak toch anders in. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, en Snap er is ik. een, een boel werk verricht. Ja, dat, dag of drie uh, ervoor. absoluut. Zet er bij ons aan het denken. Wat heeft jouw partner geflikt vlak na de bevalling... of misschien wel uh, tijdens de bevalling wat jou niet echt aanstaat? Link. goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe lang is dit geleden? Hoe oud is jullie kind inmiddels? Uh, dat was mijn oudste zoon en hij wordt in maart tien uh, jaar. Oké, okay, en je snapt het nog steeds niet... wat die vent van jou op dat moment wat te doen. Nou, nee, nee, nee, op dat moment niet. Het was een uh, bevalling, het was ook een pittige bevalling... van 24 uur in totaal. Och, gelieverd. En uh, ik moest in het ziekenhuis bevallen. En ik denk dat ik zo'n uh, 20 uur uh, op weg was. Ik was echt kapot en... Uh, ja, af en toe komt er zo'n verpleegkundige binnen natuurlijk. Even kijken hoe het gaat. En uh, die kwam nu ook binnen. En ik, ik hoor haar vragen van: uh, goh, en uh, meneer, wilt u misschien wat eten? Ik dacht, wilt u misschien wat eten? En ik hoor hem zeggen. Nou, nou, dat. Dat kan ik wel gebruiken? Ja, lekker. Nou, dan heb ik hier een lekker bordje Bami voor u. Nou, nu lekker, dat kan ik wel gebruiken. En hij uh, gaat zo vol enthousiasme. Zo lekker. Oh, Bami gaat hij zitten eten. En je ruikt die geur. En ik, ik kijk naar achteren. En hij kijkt ook niet naar mij. Hij kijkt naar zijn bordje met Bami. Ja, hij, hij kon het echt gebruiken. Hij had het echt nodig. Hij, hij had het echt nodig. Ja. En ik was al twintig uur. Nou, ik was kapot. En, maar ik lag aan het CTG. Dus ik kon mijn bed niet uit. Maar ik denk... Dat als dat wel kon, dat ik naar hem toe had gelopen als ik nog kon lopen. En dat Bord Bani in zijn gezicht had geduwd. Na nou, dit soort verhalen zijn we op zoek. Wat heeft jouw partner ooit voor onhandig gedaan tijdens of net na de bevalling? Heerlijk, dit wordt smullen. Nienke, dankjewel. Stuur je, je bericht via de Kier music hebt. Nee, dankjewel. Gisteren in uh, Matthew en Marieke's uh, collecte spraken wij uh, Sandra. Sandra is uh, inmiddels weer dolgelukkig, want haar dochter komt na een jaar Australië terug naar Nederland. Sandra was vooral bijzonder opgelucht dat haar dochter niet verliefd was geworden... op een ja. gast van uh, Bondi Beach. Want heb je dan de poppen aan het dansen, zeg. Maar hou eens even, ze komt pas op 15 februari thuis. De dochter van Sandra heeft Pff. nog dik drie weken... om enorm verliefd te worden op een surferboy. Ja, dat klopt. Nou ja, uh, mocht ze aankomen op uh, Schiphol, daar gaan we dan maar even vanuit. dan uh, staat Sandra daar in een uh, koala pak. Ja, dat wilden ze graag. Zo'n opblaasbaar pak. Ja. Dat vind ik hele grappige filmpjes heb je daarvan online. Dat ze dan... Uh, als dat pak namelijk een beetje wind vangt, dan ben je weg. Ja, het zijn ook van die pakken... Je hebt ze ook in dinosaurusvorm, ja. toch? Ja, ja, daar kan ik naar blijven kijken. Oh, grappig. Ja. Uh, om aan te geven, je mag overal voor komen collecteren. Gisteren was het volgens mij 29 euro... wat dat koala pak kostte. Dus ja, er zijn eigenlijk geen grenzen. Nee, alles kan. Het is niet gezegd dat het het volledig vergoeden. Wij doen een bijdrage. En je moet met een goed verhaal komen... en dan leggen Annemarie, Mattie en ik al dan niet wat in. Wat horen we zo in het nieuws, Annemarie? Het nieuws gaat onder andere over het bekervoetbal. En je um, moet heel eventjes kijken. Ja, wat als je gestolen telefoon toch bij het politiebureau in de cel ligt?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 Altijd denken met extra korting? Download de Tango-app. Dit is de laatste week prijzenstorm bij Jumbo. Nu, eer u. Alle 100 gram kuipjes voor maar 1 euro. Diverse soorten b 1 plus 1 gratis. En dubbel fris, 2 plus 3 gratis. Jumbo. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar de cruise specialist van Nederland. Albert Heijn bezorgt ook verspakketten, pakketten. Zoals Nasi of Teriyaki. Naki? Precies, vers en makkelijk. En nu 10% korting op een verspakket en benodigdheden. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto af.nl.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 Goedemorgen, 1 over half 7 op de weg wat verdragingen langer dan een kwartier. En als op de A2 richting Utrecht. Ze zijn er nog bezig. De werkzaamheden zijn wat uitgelopen tussen Knobendel en Knobend everdingen 8 kilometer, 42 minuten. Moet je richting Utrecht dan kun je het beste Gorkum volgen over de A15 en de A27. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht kom je in 4 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met een kwartier. En op de A58 een ongeluk van Breda naar Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West 5 kilometer en 22 minuten. Vooral in het westen is er nu kans op regen. Straks is het overal droog, met af en toe een zonnetje. Het wordt er gaat of zeven. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, opnieuw een treinongeluk in Spanje. Gisteravond gebeurde dat ongeluk. Er is ook een dode bijgevallen. En de trein botste op een muur... die waarschijnlijk omviel doordat het veel had geregend. De machinist kwam om het leven. 37 mensen raakten gewond. Het is toch ongelooflijk dat het twee keer raak is. Ja. ja. Wel een totaal andere oorzaak. Hè. Bij dat andere grote ongeluk van zondagavond... Uh, denken ze toch dat de problemen waren echt aan het, uh, aan het spoor. En nu dus een, een muur die eigenlijk ja, inzakte of omviel... doordat het uh, zoveel had geregend. En daar nou. is die trein dus tegen aangereden. Technische problemen voor president Trump. Hij heeft namelijk moeten omkeren met zijn vliegtuig Air Force One... na een technisch mankement. Hij was op weg naar het economische forum in Zwitserland. Kort na het opstijgen was er een storing. Nu stapt Trump over op een ander toestel om alsnog naar Davos te vliegen. Opvallend veel mensen willen niet meer op vakantie naar Groenland. Er zijn tot wel 70 minder boekingen... zeggen reisorganisaties in ons land... Vanwege alle spanningen tussen Groenland en Amerika slaan we het eiland liever over. Ja, het is vooral een klap voor de mensen op Groenland zelf. Want zij moeten het juist hebben van toerisme. We gingen kennelijk wel naar Groenland op vakantie. Ja, dat wordt toch dus wel, uh, wel geboekt. Het, uh, het is natuurlijk vooral een, een, een koud eiland. Maar wat ik zo zie is dat je er uh, mooie tochten kan maken met sleehonden. Het is Oeh, echt wel een, oh. vooral een actief eiland. Ja? En je moet er ook wel een beetje warm blijven denk ik. Een outdoor vakantie. Ja, ja echt een outdoor ja. vakantie inderdaad. Voetbal dan, NSC heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. De club speelde gisteravond de inhaalwedstrijd tegen de amateurs... van de Treffers uit Groesbeek. Het werd 2-1 voor NSC. Daarmee zijn nu al ook alle amateursclub uitgeschakeld in de beker. Toch had de trainer van de Treffers, dat is proefvoetballer, oud-proefvoetballer Theo Jansen, een mooie avond. Om verschillende redenen. De eerste is dat we denk ik een geweldige avond hebben neergezet. Samen met de supporters van beide kanten die uh, door elkaar liepen. Er is geen trappeland geweest, geen gezeur, een goede sfeer. Uh, en daarbij hebben we denk ik gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Zij hebben bij de NOS. NEC speelt de kwartfinale tegen Volendam. Was meer voetbal, hè. Ajax won in de Champions League van Villarreal. Het oh. werd 2-1. Oh, Luc. man. We worden wereldkampioen. Jij oh. heeft jezelf even moeten knijpen, denk ik. Ja, ik werd wakker. En toen dacht ik ineens, is dit echt gebeurd? Ja, kan me, me goed voorstellen. Ja. Maar hoe kan het? Dat weet niemand. Nou, of, heb jij niet gekeken? Ik heb deze tactisch overgeslagen, want alle hoop was een beetje vervlogen. Oké. Okay. En nou ja, ergens ben ik er ook nog wel van blij mee. Want pas in de negentigste minuut werd de 2-1 gemaakt. Ah, ja. ik dat ik het wel heel lang moeten uitzitten. Maar uh, misschien dat ik het volgende wedstrijd wel weer gewoon ga kijken. Want we worden wereldkampioen. Nou, ja. fantastisch zeg. Jij, mocht je denken van wat een gekleurde sportredactie. Dat klopt inderdaad. Een vrouw uit Almere heeft haar gestolen telefoon op een bijzondere plek teruggevonden... op het politiebureau in Leeuwarden. Afgelopen weekend werd haar toestel gestolen. Ze zag via de locatiegegevens dat de telefoon bij de politie van Leeuwarden lag. Ze dacht, nou, dat is mooi, misschien is hij daar teruggebracht of uh, gevonden. Maar de telefoon zat in de zak van een verdachte... die weer vast zat voor winkeldiefstal. Hij is nu opnieuw aangehouden voor heling. En de petitie om oranje thuis te houden van het WK Voetbal in Amerika... is al ruim 100.000 keer getekend... Dat komt van journalist Teun van de Keuken. Die begon de actie uit protest tegen het beleid van president Trump. Hij vindt dat we als Nederland niet moeten gaan voetballen in Amerika. Een land dat bondgenoten bedreigt. De KVB heeft laten weten dat een boycott voor hen niet aan de orde is. Nou ja. Ik vind ook dat we een beetje grote jas aantrekken. Zoals in... Ja, we, we, alsof het uitmaakt. Ja, nou dat... dat... Ja, ik ja, bedoel, ja. De, de, de liggen het de Amerikanen toch niet wakker van... dat Teun van de Keuken hier 100.000 man verzameld krijgt. Teun van, van de koken. Dat maakt toch geen reet uit? Nee, maar met, met, daar kun je natuurlijk altijd alles mee doodslaan... met die druppel op die gloeiende plaat die dan niks uitmaakt. Het is gewoon meer dat ik denk, ja, uh, geen zin in. Ik, dus ik heb geen zin om het WK te nee, missen... Ja. omdat Trump risk aan het spelen is. Ja. Dus jouw, geen handte zin in. jouw handtekening gaat hier niet onder? Absoluut niet. Ah, vader, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. 29 uit Spijkenisse en staat bij ons voor de deur. Je komt zometeen collecteren. Waar kom jij voor? Om mijn uh, haar extensions. Voor je haar extensions? Q Music. Mattie en Marieke. <laughs> Hoeveel hebben we daarvoor over? Na Damiano David. You, sound with you. you look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. Mm. Familiar. Guess I'm going with you. History. En Talk to Me. Wij gaan luisteren naar de pitch van Sylvana. Kom je collecteren? Kom je collecteren. Wat ze die Sylvana, waar kom je voor? Goedemorgen. Ik kom collecteren voor mijn haar extensions. Start je pitch, Sylvana. Ja, ik heb vroeger best wel vaak... Uh... Ik heb zelf mijn haar geverfd, geblondeerd. Dat is natuurlijk hartstikke slecht voor je haar. Uh, toen heb ik mijn huidige vriend leren kennen... ben ik met hem meegegaan naar de kapster. En die zei... Ik weet niet wat je met je haar hebt gedaan... maar het is zo dood als het maar kan. Dus uh, al het haar wat ik eigenlijk had... moest er vanaf. Oh. Ja. Uh, bij ons in de familie speelt het ook al... dat er... Ja, mijn moeder heeft best wel dun haar... mijn oma heeft best wel dun haar... waardoor ik ook best wel onzeker ben over mijn haar. Mm -hmm. En uh, ja, heel lang twijfelen, wat wil ik dan? Want ik was echt best wel onzeker ook over mijn haar... omdat je zo goed ja, op mijn hoofdhuid kijkt, zeg maar. En toen uh, heeft mijn schoonzus extensions extensies laten zetten. Die heeft mij meegenomen en geregeld dat ik een intakegesprek had. Ja, toen was ik verkocht. Mag ik vragen, Sylvana, wat heb je op dit moment voor haardracht? Hoe ziet het eruit? Wat is de kleur van je haar? Dat we een beetje een plaatje hebben. Uh, mijn haar is nu donkerbruin. Mijn eigen haar is ongeveer tot aan mijn schouders. En het is nu tot halverwege mijn rug. Ja. En hoe dus oud je is is, 29, uh, hè? 29, ja. Okay, ja, dan kan ik me voorstellen dat je haar van groot belang is. Hé, hey, ja, heb je, je echt wel. alles eraf moeten halen? Dus uh, echt, ben je echt kaal geschoren dan? To, to, to nee. Toen je haar zo slecht naartoe was? Het was niet uh, kaal, maar ik had best wel wat lengte. En op een gegeven moment zat het echt tot aan... Ja, ik had net geen bobline, zeg maar. Dus oh. Het ging gewoon een heel stuk af. Uh, ja, ja. Hé hey meid, uh, het is gewoon uh, een hele dure grap, die hair extension. Want de, om de ja. hoeveel tijd moet je dat laten vervangen? Uh, ja, om de vijf weken moeten ze het weer uh, ophogen. Oké, okay, dan moeten ze het ophogen. Dus ze dan krijg je zeg maar een nieuwe lading opgeplakt. Ja, dan gaan ze het weer... Want omdat je eigen haar natuurlijk wel groeit... heb ik nu een uitgroei van zes centimeter. Dus dat moeten ze weer... Uh, ja, omhoog trekken, zeg maar, zodat het weer allemaal netjes zit. Ja, ja, ja dus okay. diezelfde strenge haar, die gaan gewoon weer een stukje omhoog. Dus hoe het is gegroeid, ja. dat gaat dan weer omhoog richting de haargrens. Snap ja, je, klopt. wat? Ja, nou, ja, ik vind het een beetje abacadabra, maar dat ligt er ook gewoon aan dat, het, dat ik een man ben, Sylvana. Wat kost dit? Um, het, uh, elke keer omhoog halen is 65 euro per keer. Om het omhoog te laten trekken? Ja. Ja, ja, oké. Okay. god, wat een geld, joh. Ongelooflijk. Uh, wat heb ik hiervoor over. Ja, ik kan me, je legt jezelf goed uit. vind ik ook kwetsbaar. Ik vind het ook hartstikke eerlijk. Ik kan me ook voorstellen dat als vrouw zijn er best wel ingewikkeld is. Uh, je krijgt van mij 15 euro. Kijk aan. Ja. Nou, lieve Silvana, je bent prachtig. No matter what. Wees daar nooit onzeker, onzeker over. maar nou, ik, Christina Aguilera. Juist. Um, maar ik ken het gevoel van uh, weinig haar op je pan. Ik heb ook echt een keertje haaruitval gehad. Nou, dan kon je er ook doorheen kijken. Dat mm. vond ik vreselijk. Toen hoeg ik het alleen maar in een staart. Dus ik, ja. uh, ik snap dit wel dat je hiermee aan de slag bent gegaan. gaan. Um, 20 euro. 20 euro, ja, echt hoog, zit hoog in. Annemarie, wat ja. heb je over voor Sylvanas collectebus? Ja, ik gun jou ook zeker een nieuwe Ik Kan van voelt voorstellen dat je daar onzeker van wordt. Doe alsjeblieft goed onderzoek dat die extentjes wel goed opgaan, anders zien zie je, je over een jaar weer terugkomen. Ja, inderdaad. Dat lijkt me niet al te best. Ik zit er wel ietsje onder, hè? Rato, 57. 57. Dankjewel. Nou, uh, Sylvana, blij mee. Ja, heel blij mee. Ik ja, ben je toch niet van niks geest, zou ik willen zeggen. Nou, inderdaad, nee. ja. Nou, 42,50 en een prachtige haardos. Gelukkig ja, nieuwjaar. Ja, super. <laughs> Dankjewel.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 music and uh, if not now then when Jij gaat nu de truirader doen. Zeker. Uh, die staat al zeker twee weken. Eigenlijk volgens mij sinds het volledige nieuwjaar... staat hij op een, uh, een vier, dat is een gewone trui. Heel stabiel. Het blijft een beetje hetzelfde weer namelijk. Op een, nou, een gegeven moment gaan we weer uh, naar de drie... en dat dient het voorjaar zich uh, natuurlijk aan. Juist. We komen uit een situatie waarbij gevoelstemperatuur min 15 was en we nu uh, duidelijk in de plus zitten. Maar hij, uh, ja, het weertype blijft een beetje hetzelfde. Al dus de eenkopige redactie van de truirader. Ja, ik vroeg ja. me nog af, is het leuk om een vest toe te voegen? Omdat ik jou de hele tijd in een vest zie. Nu ook weer een, uh, een, een, een, een wollen een wolle vest gebreide vest. Kist ja. had je ook een vestachtig uh, ding aan. Ja. Is het nog leuk om een vest toe te voegen? Nou, je weet, we hebben liever niet dat je je bemoeit met uh, de truiradar. Maar stel je zet hem op 4,5 en dat dat dan een vest zou kunnen zijn. Dat Snap dat je? je tussen inge... de trui en de, en de dikke wollen trui in. De truiradar gaat van 0 tot 5. 0 is bloot, 5 is een dikke wollen trui. Om nou met halfjes te gaan werken. De, kijk, dit is de reden waarom wij liever geen bemoeienis hebben... met het uh, hele project, zeg maar. Mensen komen alleen maar met slechte ideeën. Een 4,5. en een half. Maar je hebt nu een longsleeve long aan met daaroverheen een Spencer-achtig vest. Waar classificeer waar, waar ik dat nou dan? Dat is warm op de romp, koud bij de pols. Ja, dat klopt. Ja, dit is een beetje een tussendingetje. Ja, ja een tussendingetje. Ja. Daar dat, dat, dat zijn dus de halfjes voor. Ja, Dat is de, dus precies wat ik voorstel. Maar, maar we kunnen niet met halfjes gaan werken. Want dan oh. wordt het allemaal heel onoverzichtelijk. Dus als je zegt, ja, waar wil je dit onderscharen? Ja, ook onder de vier. Ook al onder, maar alles is tegenwoordig een 4. Gevoelstemperatuur met 15. Jij ja, bent plussie. wel de Marielle Tweebeken van de truienradar. Ja, ja, hebben, dit is een scherp interview, anne ja, Annemarie, nee. ik luister nu al drie jaar naar hetzelfde verhaal. Ik ben al lang afgehaakt. Het is die hele winter, staat hij op een 4. Ja. Waarom ja. hebben we het er nog genoeg over? Ja, dat is een goede vraag. Vooral in het westen, nu kans op regen. Straks overal droog en af en toe wat zond worden, gaat of 7. Matties. Matties. Truienradar. Ja. Kijk ons er niks van aan, de truienradar staat op een 4.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 in de stemweek van de top 500 van de 90's. Kom eens even heel dicht bij radio. Want als je al gestemd hebt, dan is deze zo meteen voor jou. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90's? Ja, ja, ja. Dit is natuurlijk Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Oh, oh, totally en vanaf maandag hoor je er nog veel... Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90 in de Q Top 500. 190. Stem nu op jouw favoriete via Q Music.nl.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 Van Landschot Kempen Private Banking. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaatwas-tabletten. 66 stuks voor mijn 3,53. Lidl, je verdient het. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking.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 Met Eliza Was Here, de schilderachtige Griekse eilanden. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op Mmm, Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar kippie.